Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal. Hoe weten we of de rapporten van inlichtingendiensten... over de gifgasaanval in Syrië kloppen? Dat bespreek ik met Coco Lijn. En veel cafés vechten tegen een dalende omzet. Nu eerst het NWS-journaal met Marjan Koekoek. De Tweede Kamer staat in grote lijnen achter de aanpak van het kabinet in de kwestie Syrië. De meerderheid is het eens met het kabinetstandpunt dat het VN-spoor moet worden doorlopen. In het Kamerdebat daarover leek regeringspartij PvdA iets strenger dan coalitiegenoot VVD. De PvdA vindt steun aan een vroegtijdige actie tegen Syrië een no-go. Woordvoerder Sevaas zei dat de VN-inspecteurs hun werk moeten afronden... Ook coalitiegenoot VVD benadrukte het belang van het VN-onderzoek. Woordvoerder Ten Broeke zei dat zijn voorkeur uitgaat... naar een resolutie van de Veiligheidsraad. Op kritische vragen antwoordde hij dat je ook realistisch moet zijn. Als alle diplomatieke kanalen zijn geprobeerd... als alles in de VN in het werk is gesteld... om tot een Veiligheidsraadresolutie te komen... en dat is vervolgens niet mogelijk... en daar hoort dus ook bij dat die inspecteurs volop uh, en ruim baan krijgen... Dan moet je een keuze maken. En de keuze die de VVD maakt is dat wij ultimode medio ons niet afhankelijk willen maken van een Russisch of een Chinees veto. Ook CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50 en Partij voor de Dieren benadrukten het belang van het VN-onderzoek en van terughoudendheid met het steunen van militaire acties. SP en PVV zijn onder alle omstandigheden tegen. In het Britse lagerhuis is ook het debat aan de gang over Syrië. Gistermiddag leek het er nog op dat het parlement zou gaan stemmen... over een militaire aanval in Syrië. Maar oppositiepartij Labour kiest nu toch eerst... voor de diplomatieke route via de Verenigde Naties... zegt correspondent Arjen van der Horst. We moeten de lessen van Irak leren. We kunnen niet zomaar een blanco check uitschrijven voor militaire actie. Veel gaat dus afhangen van de bevindingen van de VN-wapeninspecteurs... en de bewijs dat de Amerikanen en Britten zelf vergaard hebben...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 Twee amateurarcheologen hebben een zilveren muntschat verkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het is een bijzondere vondst, zegt de conservator. Het nou, is een, een schat van 71 zilveren munten uit de vroege middeleeuwen, ongeveer het, ja, kort na 700 na Christus. En dat is een tijd waar we eigenlijk helemaal niet zo heel veel van weten en ook niet zo heel veel vondst uit hebben. En daarom is het een heel belangrijk uh, schat. En het is natuurlijk heel bijzonder dat die munten allemaal nog bij elkaar zaten. En dus eigenlijk in de oorspronkelijke, laten we zeggen, portemonnee van degene die ze kort na 700 daar begraven heeft. De munten lagen in een akker bij Koten in de provincie Utrecht waar net mais was gerooid. Ze zijn vanaf maandag te zien in de centrale hal van het Leidse Museum. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en plaatselijk mist, met name in het oosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Morgen eerst zon, smiddags vooral in het noorden en oosten buien. Het wordt 20 tot 24 graden. De verkeersinformatie weinig Zwaar bij de ANWB. Een redelijk normale avondspits al met al. De meeste dagelijkse fieden staan op de wegen rond Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Dat veroorzaakt nu twee kilometer fieden. De linkerrijstrook is dicht. Er ook wat aan de hand op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daardoor vielen tussen de afrit Ermeloog en de afrit Elspet 3 kilometer. Oorzaak kennen we nog niet. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot 4 kilometer. Door een aanrijding zijn twee rijstroken dicht. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken. Dus bij die goedkope stations als het kan, maar aan de snelweg als het moet.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Acht over vijf goedemiddag. vn wapeninspecteurs zijn nog druk bezig met het zoeken naar mogelijk bewijs... voor de Syrische gifgasaanval. De Britse premier Cameron heeft geen enkele twijfel. Hoe hard is dat bewijs tot nu toe? Dat vraag ik zo aan Kokerlijn. Eerst naar Den Haag voor het politieke steekspel... op weg naar eventueel militair ingrijpen. Welke Boom, jij volgt dat debat. Wat is de stand van zaken nu? Nou, het debat is op dit moment even geen debat. Het is even geschorst. Minister Timmermans is zijn uh, reactie aan het voor voorbereiden. Maar duidelijk is, de meeste partijen zijn het wel eens met het kabinet. De Verenigde Naties moeten regie hebben. Dat is de lijn. Uh, niet afzonderlijke lidstaten moeten gaan optreden. En het bewijs dat er gifgas is gebruikt en wie daarvoor verantwoordelijk is... dat moet onomstotelijk zijn. En dat moet ook via de VN besproken en vastgesteld worden. En dan kan er pas worden gesproken over militaire interventies... Tegen Syrië en een eventuele bijdrage van Nederland daaraan. De VVD was eigenlijk de enige partij in de Kamer die een stap verder ging. Die ging als enige in op de vraag wat er moet gebeuren als het gebruik van gifgas door Assad wordt bewezen. en vervolgens de VN het niet eens wordt over eventuele sancties door een veto van China of Rusland. Nou, ook in dat geval, zei VVD-Kamerlid uh, Ten Broeke. dan is de VVD niet tegen een milita militaire reactie. Want uh, Nederland en de internationale gemeenschap moeten zich niet door. Door China of Rusland laten gijzelen. Nou, een opvallend standpunt dus van de VVD. Uh, opmerkelijk verder ook de SP en de PVV... want die zijn als enige falikant tegen militaire interventies. Nou, het debat is nu dus geschorst. Uh, over een minuut of tien wordt het hervat. En dan gaat uh, minister Timmermans reageren... op alles wat de Tweede Kamerfracties hebben gezet, gezegd. Toch de hoofdrolspeler, straks, we horen je later deze uitzending. Welke bom in Den Haag over het debat in de Tweede Kamer. In Engeland zijn ze er meer zeker van, van het gebruik van chemische wapens. Highly likely, zegt de premier Cameron, dat Assad chemische wapens heeft gebruikt. Zei hij vanmiddag in het Brits lagerhuis. En de evidence dat het regime deze wapens gebruikt in de early hours van 21 of august... is right in front of our eyes. We hebben multiple eyewitness accounts... of chemical-filled rockets being used against opposition-controlled areas. We have thousands of social media reports... en at least 95 different videos, horrific videos... documenting the evidence. Kokelijn, defensiespecialist van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Cameron die zegt hier dus dat het wat hem betreft duidelijk is... dat er op 21 augustus chemische wapens zijn gebruikt. Meerdere ooggetuigen, zegt hij. Duizenden social media reports, 95 video's. Um, dat in het bakkie? Nee, nooit helemaal. Het dilemma met inheids in dienst is dat je eigenlijk niet van ze kunt vragen om het achterste van hun tong te laten zien. Ze zullen misschien het bewijs hebben... maar dan zullen ze daarmee zoveel verraden van uh, hun, hun technieken, hun methoden. Uh, dat, dat willen ze niet graag. En daarom moeten we het altijd doen met uh, tweedehands bewijs. Want wat weten we op dit moment zeker? Uh, Eigenlijk weten we helemaal niks, 100% zeker, dat om te beginnen. En wat ook wel een beetje zorgelijk is, is dat we het bewijs een beetje zien verglijden. Ik zeg bewijs tussen aanhalingstekens, want uh, vorige week was Kerry nog op de televisie... en die zei, ik heb het bewijs bij wijze van spreken met binnenzak zitten... en wacht maar even af, een paar dagen, dinsdag, jongsleden... en dan zal ik het u laten zien allemaal. Um, we horen Obama toch gisteravond zeggen, uh, het bewijs is eigenlijk negatief. Uh, het kan niet zo zijn dat de rebellen over deze wapens beschikken. Dus moet uh, het wel bij Assad gezocht worden. Dat is natuurlijk niet voldoende voor het aantonen van een, uh, van een dader in dit geval. Ja. Um, ook vanmiddag is nog gezegd in het Britse parlement... dat uh, de commissie die op het ogenblik onder leiding van Selström... dus daar aan de gang is en onderzoekt wie het gedaan heeft en of het gedaan is chemische wapens, dat die waarschijnlijk nooit met een 100% bewijs zal komen. Dus ook de formule beyond doubt, boven elke twijfel verheven... Uh, die suggereert dat het nooit 100% kan zijn wat wij zullen weten. Dat maakt het moeilijk. Dan... Dat maakt het moeilijk, want, want Cameron die zegt bijvoorbeeld... het regime zou al 14 keer eerder chemische wapens hebben gebruikt... en het wordt omschreven als inderdaad... the highest possible level of certainty. Een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Um, als je dat afzet tegen 2003, toen ook een soortgelijk uh, voorspel werd gespeeld... door Londen en Washington op weg naar een invasie van Irak... dat uh, over uh, chemische en biologische wapens zou beschikken. Hoe kan het land dan nu wegkomen door niet met 100% zekerheid... te zeggen dat het bewijs er is? Nou, uh, niet eigenlijk moet het antwoord zijn. Uh, het is een kwestie van geloven en een kwestie van hopen dat... Uh, de politie deze keer de waarheid spreken. Maar uh, ja, wie gaat daarover? Dat moet, het Britse parlement moet daarover stemmen. En die moet dus uh, maar met een, met een stemming aangeven... of ze in dit geval bereid zijn de regering te geloven. Uh, de ene zegt van, ze zullen het geen tweede keer doen. Dus zullen ze nu wel de waarheid spreken. Anderen zullen zeggen van, nee, ze hebben toen bij het verkeerde eind gehad... En dus zullen we ze nu ook niet geloven. We moeten 100% waarheid hebben. We want, blijven achtervolgd worden door dit trauma. Want dat wordt bijvoorbeeld gezegd in het Nederlandse debat in Den Haag. PVDA-kamerlid uh, zegt uh, we moeten niet vertrouwen op de powerpoint-presentatie van de Amerikanen. En zeker niet op de blauwe ogen van de Britse premier. Hij refereerde aan Tony Blair in 2003. Dan zou je eigenlijk moeten kunnen verifiëren of die informatie van de Britten en Amerikanen klopt. Kan Nederland dat? Um, dat kunnen we misschien wel, doordat we toegang kunnen krijgen... tot informatie die dan vervolgens weer voor een beperkte kring beschikbaar is. Dus we zullen nooit, denk ik, de spijkerharde bewijzen in de openbaar zien. Ik wil nog even het voorbeeld aanhalen van de geruchten begin deze week. We zouden beschikken over band... of er zouden een zijn waarbij de Israëlische geheime dienst afluisterde... Syrische commandanten dat ze van plan waren om chemische wapens in te zetten... Ik denk niet dat deze methoden en deze banden bandenopnamen ooit openbaar zullen worden. Want dan zou dat, als ze al bevestigd worden, dan zou dat toch te veel prijs geven over waartoe de Israëliërs in dit geval in staat zijn. Ja. Dus dan moet het weer bij een gerucht blijven wat gewoon de wereld ingebracht wordt. Maar er is altijd 90% misschien waarheid, maar 10% geloven. En kortom, we moeten nog maar even wachten... wat de VN-wapeninspecteurs straks vanuit Syrië mee gaan brengen. Dat debat wordt dan vervolgd in de Veiligheidsraad. Kokelijn, specialist van Instituut Klingendaal. Dank je wel. Ja. We gaan dan naar Den Haag, want Josephine Trehi, jij bent daar om te kijken... hoe buiten dat uh, binnenhof uh, de discussie wordt gevoerd, het nieuws wordt gevolgd. Hoe kijken ze aan de mensen tegen een eventuele militaire actie? Nou, het valt mij op dat mensen echt opvallend bezig zijn met het nieuws. Hè? Ik bedoel, er, sta, er staat hier ook een kraampje met van die uh, warme stroopwafels. En die meneer zegt tegen mij, nee, ik volg het nieuws niet. Ik ben veel te druk met werken. Maar over het algemeen zijn mensen echt op de hoogte. Ik loop even... Hier lopen twee meisjes. Dames, mag ik even storen? Het nieuws uit Syrië. Houden jullie je daarmee bezig? Wat daarmee bezig houden. Natuurlijk ja, wel. Uiteindelijk zijn wij ook mossen. Dus het spreekt ons ook heel erg hard. is Het een goed idee dat Nederland al zegt of het kabinet willen wachten tot we echt bewijs hebben dat het is gebruikt. En door wie? Hoezo dus bewijs? Bewijs genoeg. Hoeveel kinderen zijn er ook meteen aan dood gegaan? En het is ook plotseling gebeurd. Is dat dan niet bewijs genoeg? Het wordt ook wel door sommige mensen gezegd dat we rebellen het hebben gebruikt. Ja. Zo diep ga ik er niet in, maar uh, ik denk het niet. De volle zekerheid van niet. En zal een militair ingrijp een oplossing Ik zijn? Ik hoop het wel. Dat ze dan het gevoel hebben dat ze überhaupt worden tegengehouden en dat er eigenlijk een heel groot deel ook teg tegen is. Dat is waarschijnlijk... Uh, dat dat überhaupt gebeurt zal waarschijnlijk misschien wel wakker maken waar ze mee bezig zijn. Oké, okay, dank u wel. Ik loop weer eventjes verder, want hier zit een mevrouw lekker in het zonnetje. Achter een scootmobiel. Goedemiddag. Is die van u? Ja, ook goed. U kunt niet lopen? Is, uh, ik heb MS. Oh, oké. Okay. Dus... Ja, als ik even mag uh, zitten en even ja, storen. Tuurlijk. Het gaat over Syrië. Ja. Houdt u zich daarmee bezig met het nieuws? Ik volg het wel, ja. Nou, sprak ik net een meisje hè, als het gaat over militair ingrijpen. Mm -hmm. Zij zegt ja, nu en snel en helemaal niet wachten tot er bewijs is. Hè, wat het kabinet wil, wat vindt u? Ik vind van niet. Ik vind dat als je dan toch onderzoekers stuurt, dat je het ten eerste daar de uitkomst van moet horen. Lijkt mij. Je zit een beetje op dezelfde lijn. Ja, als, het, als de regering, ja. Ja, erg hè? Ja zich heel erg bezig met het nieuws is dat is dat uit de kranten, is dat uh, thuis aan de keukentafel? Ik heb, het, uh, ik heb het op het nieuws gezien en dan zo'n zo'n aanval, dat vind ik, vind ik wel heel erg heftig, vind ik wel ingrijpend. Het blijft wel op mijn netvlies staan, zeg maar. Vorige week. Ja, van woensdag. Ja. Die dode kinderen. Ja, die. Ja, die. <laughs> ik ben zelf ook zwanger, dus net. Dus dat, uh, dat, dat grijpt me nog aan als ik dat zie. Dat is toch iets wat u dan triggert om het nieuws te volgen of zou dat sowieso wel gebeuren? Nee, dat, dat zou sowieso wel gebeuren. Maar ik vind dat wel heel erg heftig, zeg maar, nu. En wat er dan vanmiddag wordt besproken daar, verderop, op het Binnenhof? Uh, wat zijn ze precies aan het bespreken op het Binnenhof? Nou, dat de rol van Nederland is, hè, als ja. het gaat om militair ingrijpen. Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Ik woon daar niet. Ik weet niet wie wat doet en waarom. En uh, het enige wat ik volg is de berichtgeving erover. Die is altijd gekleurd, denk ik. Dus ik weet niet of het, of het per se handig is om militair in te grijpen. Ik vind dat een regime niet uh, met chemische wapens naar zijn eigen bevolking mag gooien. Maar... Of dan militair ingrijpen de oplossing is, dat weet ik niet. En is niks doen is ook geen optie. Nee, volgens mij ook niet. Nee, nee, dus ja, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat echt heel moeilijk. Bedankt voor uw reactie. Ja, Veel plezier gedaan. met zangerschap en alles. Dankjewel. Komt goed. Ik ga genieten van de zon. Tim, straks meer vanaf hier. Tot zo Jasfien. We gaan naar Wijnlands Waan voor de verkeersinformatie. Het is een redelijk normale avondspits, Tim. De meeste dagelijkse fieden staan bij Rotterdam. Ongelukken verstoren het beeld op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarse. De linkerrijstrook is dicht, 4 kilometer fieden. En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot. 5 twee rijstroken zijn dicht. 18 over 5. Het gaat niet goed met de cafés. De omzet daalde in het tweede kwartaal met bijna 6,5 procent... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En de malaise is al langer aan de gang. Directeur van de Grinten van brancheorganisatie Horeca Nederland. We zien in heel Europa en ook in Nederland dat het cafébezoek afneemt dat het aantal liters bier, om het zomaar te zeggen, en alcohol ook afneemt. Daarbij, wat ook zeker niet mee heeft geholpen... is dat de prijzen nog eens een keer omhoog moesten... vanwege btw- en, en accijnsverhogingen. Dus je ziet minder vraag aan de ene kant... en je ziet prijsverhoging aan de andere kant. En dat beeld dat wordt bevestigd door de café-eigenaren. Verslaggever Menno Reemmeijer bij een van de bekendste cafés van Utrecht. Laat je cola's te drinken? Uh, je cola, cola. Buiten op het terras is het lekker druk. Want mooi weer natuurlijk. Helemaal goed, het komt eraan. Is het lekker op het terras? Ja, heerlijk. Fantastisch. Het is prachtig weer. Ja. Het is wel duurder geworden de laatste jaren. Even een biertje pakken op het terras. Hè? Helaas wel, maar ja, wat kan je eraan doen? Drink je er minder op? Ik hou er wel rekening mee, dat wel. Het is nu. Het, uh, ik bestel inderdaad pas mijn eerste biertje. Naast, na drie cola's. Ja. Ja. En daar dus ook al de eerste geluiden van. We drinken wat minder. En binnen, als je dan binnenkomt, Chrissie Westbroek, is het helemaal rustig. Uh, nou, wat eigenlijk voornamelijk gewoon, wat wij merken is, mensen hebben gewoon minder te besteden. En met dat minder wat ze te besteden hebben, we hadden vroeger uh, driekwart aan borrelaars. Maar we wisten gewoon, weet je wel, mensen van tevoren al, Nou, dan komen 200 mensen borrelen, 300 mensen borrelen. Je die avondmensen die een lekker hapje komen eten, het zijn er ook ietsjes minder, maar dat is niet schrikbarend. Maar vooral de mensen die gewoon komen borrelen met hun werk, zijn er veel minder. Maar. Uh, in dat tweede kwartaal, uh, dus eigenlijk het voorjaar, uh, boeken de, de, de hotels en de restaurants wel meer omzet, krijgen wel meer mensen binnen. En de cafés gaan echt achteruit. Hoe, hoe is dat dan te verklaren? Uh, ik denk dat daar meerdere redenen uh, voor zijn. Ik denk dat de eerste reden is: zij kunnen veel meer stunten. Uh, zij, um, ik heb ook wel eens gekeken bij dat vakantieveilingen of dat soort. Uh, Bedrijven die zetten dan neer van ja, je mag gratis overnachten of bied mee. Of weet je, voor een euro kan je ergens overnachten. Maar dan staat er in de kleine letters: je bent wel verplicht om hier te eten, daar halen ze, omzet. En daar halen ze hun omzet vandaan. Want ik bedoel, anders hebben ze een lege kamer. Ja, dan hebben ze misschien daar hun, ja, hun kiest gespeeld, want die kamer bestaat toch. Maar dan hebben ze wel hun, uh, hun eten, wat ze kunnen verkopen voor hoge prijzen en hun drankafname. Komt ook vaak denk ik bij dat horeca is vaak van een brouwerij is. En een hotel niet maar Wat is dan die rol van, van die. Zij zijn verhuurder, dus wij moeten huren betalen aan hun En wij moeten verplicht uh, alles wat Bavaria levert uh, van hen afnemen. Wij, mogen niet, kunnen, wij kunnen niet concurreren. Wij kunnen niet ook Heineken op tap zetten of uh, Jupiler. Dat, dat, dat, dat mag niet, maar dat doet Heineken ook. hoor. En dat, dat, dat, dat is niet uniek. En bij ons is natuurlijk ook het probleem, wij hebben hier een Albert Heijn 20 meter verderop. En daar kan je dus een, ja, een sixpack voor 250 halen. En hier kan je dan net een biertje van halen. En stunten? Happy hours, ja, dat is ook vloek in de kerk tegenwoordig. Dat kan, dat kan je gewoon niet doen, nee, dat kan je niet doen, maar dat is ook, want je, dan ga je geld meegeven aan iedereen, want Bavaria gaat niet zeggen ik verlaag de prijs zodat jij een happy hour kan doen. Wat een stoplossing, ja. een van de crisis? Ja, graag, <laughs> alsjeblieft. <laughs> ja. Er is maar één biertje hooguit op het terras en geen drie. Nee, precies. Of de kinderen mogen glaasjes water, kraanwater. <laughs> ja, die heb je ook. Abbey de forest. Lekker. Ja, alsjeblieft, zoete witte wijn. Ja, ja Alsjeblieft. En de bij Ja.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 I do. Andy Burrows met If I Had A Heart. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Joost van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Hier om te praten over de Vuelta, de ronde van Spanje. De zesde etappe. Wat was het voor een rit vandaag? leek gewoon een dag voor de sprinters te gaan worden. En tot ieders verbazing, het was een rit van 177 kilometer... reed meteen na de start de Duitse tijdrijder. dus de een, na beste, een van de twee beste tijdrijders ter wereld. Tony Martin weg uit het peloton voor een eenzame aanval. Hij pakte acht minuten... Het leek allemaal helemaal volgens plan te gaan verlopen in de slotfase. Ik hadden ze, hem. ze hadden hem bijna. Ze hadden hem bijna in de slotfase. Ze zagen hem. Maar in het peloton zit geen echte sprintersploeg in deze ronde van Spanje. Dus de echte organisatie ontbrak. En de slotfase was een beetje bochtig. En Tony Martin werd op 4 seconden geklokt, en op vijf, zes en toen werd het weer 14, 15. En toen kwam de finish eraan, en toen hadden ze hem nog niet. En toen gaf Cancellara gas in het peloton. Dat is die andere grote tijdrijder van het wielerpeloton van dit moment. Die twee gaan we later dit jaar bij het WK tijdrijden zien. En toen zijn ze nog net over Tony Martin heen gesprint met z'n allen. Hij werd zevende de Duitser. 176,9 kilometer in de aanval. En de etappe werd gewonnen door een Deen. Hij is kampioen van zijn land, maar ik denk niet dat je hem kent. Michael Morkov, nooit van gehoord. Tony Martin, wat, wat vreselijk voor die man. Zo lang in je eentje stoempen en dan, wat is het, 10 meter voor de finish ingehaald worden? Ja, ik, ik denk dat hij het deed met het oog op het tijdrijden in september, het wereldkampioenschap, een dag trainen, want hij weet wel dat hij in zo'n aanval niet kansrijk is. Hij kreeg ook maar acht minuten, nou dat is niet genoeg, dus ze gingen hem terughalen en in de slotfase zat er in het peloton nog een sprinter, dat is een ploeggenoot van Tony Martin, een Belg, Johnny Meersman. En diens aanwezigheid zorgde ervoor dat het voor de ploeg dus handig was als... Martin zo lang mogelijk voor het peloton uit zou blijven rijden, want dan zouden de ploeggenoten en Meersman minder werk hoeven doen daarachter. En daardoor bleef hij dus maar toch het niet opgeven en ervoor vooruit rijden en weer een beetje gas geven en dan reden weer weg. En zo heeft hij nog bijna gewonnen, maar niet gewonnen, verloren uiteindelijk niet meer terug te zien en. Uh zie je dat de klassementsrenners zich volgens mij dan een beetje rustig konden houden. Volledig. Ze zaten wel alert voorin. Dat zijn dus Nibali, de klassemensleider, De Spanjaarden Rodriguez en Valverde. En we noemen hem ook maar Mollema, die ja. denk ik bezig is met het puntenklassement. En die zaten gewoon voorin en die hadden een makkelijke dag. En dat is morgen weer zo. Morgen misschien wel een echte vlakke massasprint in de ronde van Spanje. En hoeveel staat hij in puntenklassement Mollema? Mollema staat nu nog niet bij de kanshebbers. Nee. Maar hij is punt aan het sprokkelen. Opdat hij straks in de bergen, als de sprinters die nu he, allemaal boven hem staan... die kunnen dan niet scoren en dan kan hij wel scoren. En dat, zo heeft hij het vorige keer ook gedaan, toen heeft hij het gewonnen. Joost van de Berg, dankjewel. Mobiel betalen, betalen dus met je smartphone. Volgende week start een proef in Leiden... maar vanmiddag was er al een sneak preview in het centrum van de stad. Verslaggever Louis Dekker waagde een poging. Dag mevrouw. Goedemiddag. Een klokradio. Ja. En ik wil graag betalen met het mobieltje van die meneer. Dat kan, ja. Dat wordt 18 euro. En hoe doe ik dat nou? U kunt nu uw telefoon er langs halen, de achterkant van de telefoon. Ja. De... Nou. Gelukt. Ik kan het. Heel goed. En dan. Ja. Louis Dicker, nou daar begrijp ik helemaal niks van. Straks na half zes krijgt u uitleg hoe je kunt betalen met je smartphone. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM... Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl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 Kijk op Audi.nl. Audi, voorsprong door techniek. Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?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 Het is half zes, het nms Nationaal. Marjan Koekoek. De Tweede Kamer staat in grote lijnen achter de aanpak van het kabinet in de kwestie Syrië. De meerderheid is het eens met het kabinetsstandpunt dat het VN-spoor moet worden doorlopen. In het Kamerdebat erover leek regeringspartij PVDA iets strenger dan coalitiegenoot VVD. Ook de oppositiepartijen zitten op de lijn van het kabinet. Alleen SP en PVV sluiten steun aan westerse actie tegen Syrië bij voorbaat uit. Ook het Britse lagerhuis debatteert over Syrië. Gisteren leek nog dat er een stemming zou komen over militair ingrijpen. Maar vooral Labour is toch voorzichtiger. Ook daar wordt veel belang gehecht aan het VN-onderzoek... naar de vermoedelijke gifgasaanval van vorige week. Het Openbaar Ministerie blijft gewoon videobeelden vrijgeven van misdrijven. Gisteren legde de rechter lagere straffen op aan de verdachten in de Eindhovense, eh, Eindhovense mishandelingszaak... omdat hun privacy was geschonden door het publiceren van bewegende camerabeelden. Maar volgens het OM zijn beelden een zeer effectief opsporingsmiddel.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 En twee amateurarcheologen hebben een zilveren muntschat verkocht... aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De 70 munten komen uit de vroege middeleeuwen, ongeveer 730 na Christus. En ze werden gevonden in een akker bij Koten in de provincie Utrecht. Tot zover. De weersverwachting, Peter Kapers-Munneke. Het is op dit moment droog en er is een afwisseling van wat wolken en zon. Vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen helder. Maar vannacht raakt het dan vanuit het westen langzamerhand bewolkt... In het oosten koelt het onder een helder hemel nog af tot zo'n 10 graden. Maar in het westen onder de bewolking wordt het een graadje of 13. Hier en daar kan in het binnenland ook een mistbank ontstaan. Morgen dan is het overwegend bewolkt, maar af en toe is de zon ook wel te zien. In het noorden is de grootste kans op een bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en daarbij wordt het zo'n 21 tot 24 graden. Zaterdag dan valt er af en toe een bui... en de temperatuur daalt ook naar 19 tot 20 graden. Zondag dan is het het meest droog, maar wel bewolkt... en bovendien nog ietsje koeler met zo'n 18 graden. We gaan naar de ANWB, naar bijna voor de verkeersinformatie. Het is een redelijk normale avondspits. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. Een paar files vallen op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... is een auto met aanhanger geschaard nabij Maarsen. Vijf kilometer file is het gevolg vanaf Breukelen. De linkerrijstrook is dicht... Op de A6 Emmeloord richting Jouren, voor het knooppunt Jouren, 4 kilometer fieden. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. was een aanrijding op de A58, Eindhoven richting Tilburg, in de buurt van Oorschot. De weg is vrij, er staat nog wel 2 kilometer fieden. En op de A76, van Geleen naar Heerlen, bij Spouwbeek, 2 kilometer. Door een aanrijding is de rechterrijstrook dicht. Stel, u bent wetenschapper en presenteert baanbrekend onderzoek op een internationaal congres. Hoe brengt u dit? A.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 Zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. Met veel aandacht in Syrië. Die gaat nu ook naar het regeringsleger van Assad. of naar de rebellen van het vrije Syrische leger. Dat gebeurt allemaal nu dat militair ingrijpen overwogen wordt. Ook Al-Qaeda is in het conflict actief. Lex Runnekamp, jij bent daar net geweest de afgelopen tijd. Wat merk je van de aanwezigheid van Al-Qaeda op straat in Syrië? Nou, ik zal je even meenemen op mijn reis. Die begon bij de grenspost. Uh, waar je Syrië binnen gaat, Kielis, in, het, uh, in Turkije. Zodra je daar die grenspost uitkwam... zag ik een enorme grote joekel van een vlag van Al-Qaeda wapperen. Uh, die heb ik natuurlijk goed uit mijn hoofd geleerd hoe die eruit ziet. Uh, maar het was een witte. We kennen Al-Qaeda-vlag als een zwarte, maar dit was een witte. Dus ik vroeg aan mensen van, uh, die ik daar ken bij, bij een mediacentrum... van wat doet de Al-Qaeda-vlag hier uh, aan de grenspost? En hij zei van het is een... Uh, de, onze manier van respect tonen aan de strijders van uh, Al-Qaeda... die uh, grote successen uh, hebben geboekt in de afgelopen periode... en een soort helden zijn, omdat zij doen wat het Vrije Syrische leger... de meer gematigde mensen minder vaak goed doen. Nou, ik reed dus, uh, de Noord-Syrië in op weg naar een plek waar ik zou gaan uh, slapen... Uh, en kwam bij verschillende roadblocks, word je dan tegengehouden... En Meestal zie ik daar de, de zwarte islamitische vlag wapperen... bij dat soort roblox, die uh, zeg maar de religieuze, niet extreem religieuze... maar de, het respect aan, aan, aan Allah, uh, die al die bewegingen daar tonen. En dan zag ik weer de vlag van al Qaeda wapperen, dit keer een zwarte. Uh, dat was niet ver van de plek waar ik was, uh, uiteindelijk. Uh, en, en de reis die ik de afgelopen weken heb gemaakt, kwam ik dat voortdurend tegen. Vandaag ging ik het land weer uit zag ik bij, uh, de, vlak bij de grens weer zo'n zwarte flap, vlag van al qaeda wapperen. Vroeg weer aan die mannen, want die, stonden, die hadden er helemaal geen, geen, geen binding mee. Ze stonden te vloeken, ze stonden sigaretten te roken. Nou, dat zijn twee dingen die mensen van al Qaeda nooit zullen doen. Uh, en ook zij zeiden weer van, het is een soort mode hier geworden. Iedereen, we, zijn, we bereiden ons voor op alle gevechten die komen gaan. Uh, dit zijn onze mannen die ontzettend uh, sterk zijn. Maar zijn, zijn er ook in, in, mannen, Lex, die daar ook zijn? Want je hebt het over het wapperen van de vlag van Al-Qaeda, maar heb je ook de aanwezigheid mm -hmm. bevestigd kunnen krijgen... van Al-Qaeda? Want mijn vraag is, hoe machtig is Al-Qaeda... in dat opzicht dan in Syrië? Ja, het, ze zijn daar absoluut aanwezig. Uh, ze noemen zich... Uh, ze werken onder een paraplu en die heet. dat is een woord dat we als Nederlanders echt gaan leren... uit onze hoofd de komende tijd, ISIS. De islamitische staat van Irak heet het en de Levant. Het gebied, hè, het Midden-Oosten, Jordanië, Libanon en Syrië. Dat heet de Levant. De Levant. Uh, die ISIS, dat is een paraplugroep waar waaronder allerlei brigades voeren... die allemaal met de vlag vechten van Al-Qaeda... die ook gesteund worden vanuit Irak. Uh, Al-Qaeda is al sinds september 2011 op allerlei plekken gekomen. En ik, heb, ik weet absoluut dat ze bijvoorbeeld in de stad Al-Raqqa... in het noorden van, van Syrië en in de andere stad, die heet Adana... Uh, daar he, heeft Al-Qaeda het echt volkomen voor het zeggen. Daar hebben ze de vrij Syrische leger uitverdreven en daar hebben ze het hele maatschappelijke leven in hun handen genomen. Ze zijn er echt, ze melden zichzelf ook op het internet... en ze worden aangevoerd door een man die absoluut van al qaeda is. En nu met grote ja, waarschijnlijkheid er aanvallen zullen komen vanuit het Westen... wat, wat voor gevolgen zal dat dan hebben voor deze ISIS-groepering? Nou, het is een, ik denk... Een heel belangrijk gegeven waar op dit moment nog niet heel veel over gesproken wordt. De aanval, denken wij allemaal, die we mogelijk gaat plaatsvinden... is gericht op Assad's leger en op het, om hem te straffen voor het gebruik van chemische wapens. So far so good, want zelfs al die mensen van elkaar, kaida vinden nee, dat goed... want uh, Assad is, uh, is hun vijand. Als er nou in dit conflict, ofwel door afdwalende raketten... dan wel door een bewuste politiek van de Amerikanen die denken... wacht even, wij weten waar een aantal grote groepen Al-Qaeda-mensen zitten... er zijn er in totaal zo'n zijnde schattingen hoor, 6.000 tot 8.000 man... om die aan te, aan te pakken en uit te schakelen... dan zal Al-Qaeda zich binnen Syrië tegen het vrije Syrische leger gaan keren. Omdat die dan heulen met de vijand, namelijk met de Amerikanen. En zij zijn daar het slachtoffer van geworden. Dus ze zullen dan de spanningen die er toch wel bestaan... want de Syriërs zijn niet blij met die ISIS, zijn niet blij met die Al-Qaeda. Wel als vechters, maar niet, als, niet ideologisch. Hè, de, de enorme strikte opvattingen over het geloof... kunnen ze ontzettend moeilijk mee leven. Eh, als daar dus... dus bedoel, wij zitten nu op dit moment, gaan wij binnenkort als we aanvallen... roeren in een soep waar een paar hele hete pepertjes in zitten... Eh, en als we die gaan raken, dan, dan, dan ja, kan je toch wel ernstige gevolgen verwachten. Lex Runnekamp op de situatie in Syrië. Dit is het NOS Radio Injournaal. Leiden heeft de primeur. Vanaf aanstaande maandag kunnen mensen daar betalen met een smartphone. Duizend consumenten en 150 winkels in het centrum van de stad. doen mee aan de proef. Het is een initiatief van ING, ABN AMRO en de Rabobank. Deze drie banken zijn ervan overtuigd dat mobiel betalen de toekomst is. En die toekomst is volgens hen nabij. Omdat betalen met je mobiel volgens hen safe, simpel en efficiënt is. Of, zoals ze zelf zeggen... Snel, gemak... En veilig. Dat zijn de toverwoorden, hè? Absoluut. Drie banken slaan de handen in één. Dus wij willen in de komende drie maanden in Leiden allemaal gaan leren hoe dit nou gaat werken. Hoe consumenten en winkeliers gaan reageren op deze nieuwe vorm van betalen. Het mobieltje, of eigenlijk moet ik zeggen de smartphone, dat wordt eigenlijk gewoon een betaalpas. Ja, dat klopt, ja. Gijs Schreuder van ABN AMRO, Arjan Bol van ING en Erik Kwakkel van de Rabobank. Waarom begint u eraan? Omdat het eigenlijk een hele logische vervolgstap is op de ontwikkeling in betalen. Uh, mensen die, die zijn steeds meer vertrouwd met hun mobiel... Uh, nemen hun mobiel overal mee naartoe. En in die zin is het een logische ontwikkeling eigenlijk in, in het elektronisch betalingsverkeer. Hoe veilig is het? Het is net zo veilig als pinnen. Dat onderschrijf ja. ik. 100% veilig bestaat niet, hè? Nee, dat klopt. Alleen het is altijd de vraag hoeveel inspanning je moet leveren om, uh, om veiligheid te omzeilen. En dit is in die zin uh, uh, niet absoluut veilig, maar wel heel erg veilig. Ja, u kunt zeggen dat het veilig is. Ook u, meneer ING, gaat dat natuurlijk zeggen. Uiteraard. Maar u weet ook zeggen dat iets veilig is, kan nog wat anders zijn... dan het vertrouwen winnen van de consument. Want er is nogal veel gebeurd met internetbankieren de afgelopen maanden. Klopt, maar wij zijn er absoluut van overtuigd dat de manier waarop wij mobiel betalen in Leiden hebben ingericht... dat het veilig is. Voldoet ook aan alle internationale veiligheidsstandaarden. Daarvoor gaan wij ook nu in Leiden leren... om allereerst te laten zien dat het veilig is... maar ook dat het door de consument als veilig uh, wordt ervaren. Drie maanden lang, hè? Tot en met november. Het wordt 1,50. Ja, dank u wel. 150 ondernemers in het centrum doen mee. Ja. Niet allemaal, maar wel veel. Dus duizend consumenten gaan testen. En van die duizend zijn er al 100 vooraf aan het oefenen geweest. Ik heb betaald, hè? Ja. Ook nu. Dank u wel. Ja hoor. Daar. En hoe noemt u dat dan net? Preproever, zo zou je het kunnen noemen, ja. U bent preproever? Ik ben preproever, ja. En hoe bevalt dat? Dat bevalt echt uitstekend. Het gaat super snel. En uh, zoals je ziet heb ik een hele grote handtas. Ik ben altijd alles kwijt, toch in die grote handtas. En nu zit alles gewoon in dat mobieltje. En dat is echt ideaal. Hadden we eerder moeten doen. Kunt u het laten zien? Ja, ik kan het wel even laten zien. Kijk. Oh. oh. Oeh. Ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar het ja, dat schermpje is nog heel. Tas. Ja. Kijk, je zet hem aan. Ja, je opent meteen uh, die virtuele betaalpas. En ik hou het zo tegen de betaalautomaat aan. En in no time uh, is het afgeschreven. Het is gewoon de afbeelding van een betaalpas op uw scherm, hè? Dat klopt, ja. En u hoeft niet altijd de pin in te voeren? Nee, ik hoef niet altijd de pin in te voeren. Ik heb dat wel nog zo laten staan, omdat ik dat voor mezelf wel een heel veilig gevoel vind. Een halve warme worst bij de HEMA, halve... dat kan zonder pin. Ja, zoals u zegt, ja. Vindt u dat niet akelig? Want dat betekent ook dat als ik met uw telefoon langs zo'n apparaat zoef, mm -hmm. dan betaalt u mijn worst. Ja, maar ik let wel heel erg goed op natuurlijk, hè? Wat heeft u allemaal al gepreproefd? Nou, koffie bijvoorbeeld bij en Beans. Maar omdat ik veel met de trein reis, ben ik ook vaak bij de NS-winkels. En die doen ook allemaal mee. Dus als ik iets nodig heb, uh, schiet ik daar gewoon even naar binnen. Lunchje tussen de middag. Simpele kleine dingen betaal ik er nu al mee. U bent er al helemaal aan gewend? Ja, eigenlijk wel. Ik wil er niet meer mee stoppen. Pinnen... We hebben allemaal nieuwe woorden geleerd de afgelopen jaren. Mobiel betalen, dat is nog te lang. Wat gaat het woord worden? Wat ik hoor zijn twee woorden op dit moment. Dat is tikken en swipen. Oh, ik dacht aan mo-betten. Een mo doen. Ik ben benieuwd of u daar de prijs mee wint. Wat denkt u? mo -betje? Nee, ik gun het je van harte, maar ik denk niet dat dat kans maakt. Nee. Onverbindelijk is die Erik Kwakkel van de Rabobank. Reportage was dat van Louis Dekker. Kwart voor zes, Wijnand Spaan, Waar staan de files? Nou, toch aardig wat problemen op de weg. Een uh, vrij stevige avondspits. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Het veroorzaakt nu 9 kilometer file voor Maarsen. Verder op de A2 naar het zuiden tussen knooppunt Dijl en Zaldommel. 10 kilometer door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. Op de A6 richting Jouwen staat een vrachtwagen stil bij Knopend Dat veroorzaakt 5 kilometer file. En er is veel verdraging op de A15 naar Europoort bij Knopend Vaanplein. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht. De jongste volgt de oudste op, Anne Kremers, 24 jaar, volgt Wim van Krimpen, 72, op als directeur van Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Mevrouw de directeur, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe doet u dat, 24 jaar, en nu al museumdirecteur? Ja, dat klinkt wel heel uh, bijzonder, hè? Ja, dat klinkt <lacht> heel bijzonder. Het, ja, heel hard werken, denk ik, ja. Maar hoe komt u daar verzeld? Want we begrijpen dat u daar als stagiair bij het museum aan de slag bent gegaan. Ja, klopt. Ik ben als uh, junior directeur begonnen, als stagiair. En dat is eigenlijk al uh, vrij bijzonder om als uh, directeur eigenlijk stage te lopen. En uh, dat deed ik samen met, uh, met een medestudent. En uh, we hebben een ontzettend leuke tijd gehad de afgelopen vier maanden. En uh, hele goede begeleiding gehad van Wim uh, van Krimpen... Die was hier één dag in de week om uh, nou ja, ons te adviseren en uh, uh, ja, de, ja, de, ja, advies te geven uh, zodat we de juiste beslissingen zouden maken. En uh, nou ja, vorige maand uh, vroeg hij mij uh, of ik ga hem maar opvolgen. Kwam dat als een en, uh, verrassing? Uh, ja, dat was wel, uh, dat was wel een grote verrassing, ja. Ja, ik wist wel uh, dat, dat het heel goed ging en uh, ik voel me hier als een vis in het water. Want ik ben hier uh, opgegroeid in de Achterhoek en uh, nou ja, zes jaar geleden naar de Randstad verhuisd als veel jongeren om te gaan studeren. En nu ben ik weer even terug en doe ik wat ik het leukste vind om te doen. Namelijk uh, nou ja, een klein museum uh, runnen. En uh, ja, eigenlijk voor alles verantwoordelijk te zijn. Precies, want om het beeld even te schetsen... we hebben het hier niet over het Rijksmuseum... maar over een klein museum waar, in Winterswijk... waar Pieter Mondriaan is opgegroeid. Wat is dan het bijzondere van het mogen leiden van, van zo'n museum... als nieuwbakker directeur? Nou, uh, het is heel bijzonder... omdat het museum uh, eigenlijk uh, uh, geen betaalde werknemers heeft... en uh, er 52 vrijwilligers werkzaam zijn die uh, nou ja, dag in dag uit uh, uh, uh, ja hier uh, de, de kassa runnen of uh, uh, in het um, uh, ja in de zalen opletten of mensen niet aan de kunstwerken zitten en ook de beheerders die uh, nou ja, het hele pand onderhouden de tuin onderhouden dus uh, al die mensen die zijn uh, zo enthousiast en uh, Nee, dat, uh, dat is gewoon heel fijn om te zien. Het is een hele prettige omgeving. Mensen zijn hier aardig. Uh, de bezoekers die, uh, die vinden het, die zijn allemaal net zo enthousiast als de vrijwilligers. Uh, iedereen die is verbaasd dat zo'n professioneel museum uh, in de Achterhoek uh, gevestigd is. Dus uh, ja, dat enthousiasme, ja, dat, dat maakt mij ook echt heel erg enthousiast. Ja, gaat u dat anders doen dan uw voorganger? Nou, mijn voorganger... Uh, dat is uh, denk ik eh, ja, een van de beste mensen in de culturele sector. Ik denk dat ik nog heel veel van hem kan leren en dat heb ik ook geleerd. Uh, ik weet niet of ik heel veel anders ga doen. Uh, het museum is, uh, ja, is pas geopend en uh, er moeten nog zoveel plannen uitgewerkt worden. Dat uh, nou, Het moet echt nog op poten gezet worden. Het is anders doen... Uh, dat, dat is niet, niet de juiste formulering. Is dat dus, zo? Ik ga het gaat meer opzetten. Ja, want in mei ja. werd het museum geopend door Prinses Beatrix. Die zelf is ja. teruggetreden om de nieuwe generatie de ruimte te geven om het anders ja. te gaan doen. Dat zou ik denken. U, als jonge, ambitieuze directeur, hebt vast ook wel een heel goed plan om Winterswijk ja. op de internationale Mondriaankaart kaart te zetten. Nee, dat, dat heeft uh, meneer van Twintig gelukkig al uh, heel goed gedaan. Uh, ik zou wel ja, willen oproepen dat er nee, meer jongeren naar een, uh, naar een museum zouden moeten komen. En, uh, maar dat, dat, is, dat is heel lastig. Dus ik kan dat als doel stellen en ik, ik zal me daarvoor inzetten. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, dat is, uh, dat is nog de vraag. Wat ik... Uh, vooral het allerbelangrijkste vind... is dat uh, alle kinderen in de Achterhoek de kans krijgen... om uh, Villa Mondriaan te bezoeken. Het museum is ook uh, gratis uh, voor kinderen tot en met 18 jaar. En uh, we zijn op dit moment een, een educatieplan aan het ontwikkelen... in samenwerking ook met het gemeentemuseum... want dat is onze partner. Ja. En uh, nou ja, het, het, het idee is dat... Uh, Binnenkort alle scholen, alle basisscholen en middelbare scholen een bezoekje kunnen brengen aan Villa Ze hebben het getroffen, daar in de achterhoek met deze nieuwe directeur, mevrouw de directeur Anne Keremis, 24 jaar. Gefeliciteerd en heel veel succes! Dankjewel. Het overdiek op Twitter. Verbolgen reacties op Twitter over een bericht dat wereldwijd wordt geretweet. Het gaat over de kennelijke executie van een voormalig liefje... van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Veroordeeld wegens het maken en verhandelen van porno. Zo gaat althans het verhaal. Ze belanden volgens een Zuid-Koreaanse krant... samen met elf andere bekende artiesten uit Noord-Korea... voor het vuurpeloton. Moeilijk te verifiëren, maar iedereen heeft het erover op Twitter. Dus voor mij aanleiding om contact op te nemen met... apenstaat Corio in Leiden, dat is het Twitter-account van Remco Breuker, Korea-specialist. Korea Goedemiddag. Goedemiddag. En ik zie aan uw Twitter-tijdlijn Twitter dat u een beetje sceptisch hebt over het bericht. Ja, ik, ik, uh, het is natuurlijk onmogelijk om te verifiëren... maar het, het lijkt me heel sterk dat dit bericht waar is. Waarom? Ten eerste de plek waar het gepubliceerd is. Dat is in de grootste krant in Zuid-Korea die uh, notoire anti-Noord-Koreaans is. En die dus uh, met enige regelmaat dit soort hele sappige verhalen publiceren. Ja, de Chosun Ilbo. Ja, dat is een ilbo. Um, en het, het probleem is dat er, er zijn geen bronnen zijn. Er is één anonieme zegsman of vrouw ja. die dit uh, zou hebben gezien. En voor de rest is er helemaal niks bekend. Want dit, dit valt ook op geen enkele manier vanuit Noord-Korea te, te, te bevestigen? Of, of... Nee, ik heb, ik heb de Noord-Koreaanse media doorgenomen. Daar, daar staat helemaal niks in. Ja. Daar staat er überhaupt weinig in over publieke executies. Die trouwens wel plaatsvinden hoor, in Noord-Korea. Um, maar... Ja, het hangt van, van, van allerlei uh, rare dingen aan elkaar. Uh, deze jonge vrouw, zang, een bekende zangeres, zou uh, zijn uh, geëxecuteerd omdat ze dus uh, een sekstape zou hebben gemaakt en die ze hebben verkocht. En omdat ze christen zou blijken te zijn. En dat was genoeg voor Kim Jong-un om uh, haar met elf collega's... dus voor een mitereur te zetten. Um, ja, zo voldoet hij echt aan, het, uh, aan, het, aan het, het beeld dat je hebt van een verschrikkelijke dictator. Nou is hij dat ook. Maar hij is denk ik niet zo'n karikatuur als hij uh, uit dit gerucht uh, lijkt te zijn. Ja, want bestaat er überhaupt een anti-porno-wet in Noord-Korea... met de doodstraf als mogelijke vergelding? Nou, niet, niet, uh, niet, niet, niet op die manier, maar het is wel verboden om op zee materiaal te bekijken. Dat is inderdaad een, uh, een persoonlijke aanwijzing van de grote leider geweest. Ja. En daar valt porno onder, neem ik aan. Ja, en dan uh, zien we dus dit bericht over de hele wereld gaan. Ja. En of, of het wel vaker dat er ja. dit soort onzin naar buiten komt over ja. Noord-Korea. Ja, dat is een andere reden om hier aan te twijfelen. Uh, er is een hele lange lijst van uh, rare geruchten die uh, over Noord-Korea de ronde doen. En omdat je het niet kunt verifiëren, het is natuurlijk niet de meeste staat ter wereld... Is het juist zo aantrekkelijk waarschijnlijk om erin te geloven? Ja, want het zou net zo goed gebeurd kunnen zijn. Ja, zo zijn er al eenhoorns gevonden in uh, Noord-Korea. Pardon? Uh, eenhoorns. Die uh, legendarische beesten die zouden zijn gevonden daar. Ja? Later bleek dat het archeologen waren die een plek hadden ontdekt waar een mythische eenhoorn was aanbeden vroeger, dat was een heel ander verhaal is natuurlijk. Er zijn uh, Noord-Koreaanse kernkoppen of raketkoppen in uh, Alaska gevonden. Uh, Kim Jong-il heeft de ene hole-in-one naar de andere geslagen met golf. En allemaal dat soort dingen. Kim Jong-un is ook al een keer over, overigens uh, vermoord geweest. Oké. Okay. Dus het, het, is een, uh, het is een hele lange reeks van uh, niet verifieerbare geruchten. Ik ben blij dat we dat even met u hebben kunnen doornemen. Wat in ieder geval wel op Twitter enorm wereldwijd wordt uh, verspreid, Het bericht. Okay. Over een executie die waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden. Remco Breuker, Korea Specialist. Hartelijk dank. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het alleen Ekker. In een brandbrief schrijven zes ingenieurs. die een leidende rol speelden bij de bouw van de Oosterscheldekering dat ze zich grote zorgen maken over de veiligheid van de kering. In de brief aan de Tweede Kamer en aan provinciale staten van Zeeland slaan ze alarm. Eén van hen vertelt aan Omroep Zeeland. dat er sprake is van gebrekkig onderhoud bij de stormvloedkering. Dat komt, denkt hij, omdat de kennis van de waterbouw. in de loop van de tijd verdwenen is door afslankingen en pensioneringen. En dat betekent ja, dat de essentiële kennis bij die Rijkswaterstaat niet meer is. En hoe gevaarlijk en, is dat al uh, geweest in de afgelopen jaren? Nou, de, de laatste paar jaar is de situatie voor de oever echt uh, een, heel uh, ongunstig geweest. Met een, een behoorlijk risico op, op een dijkval. En voor de kering is er inmiddels uh, aan de bodembescherming uh, op grote stukken is beschadiging aan de randen opgetreden. De provincie Noord-Holland is tegen het vormen van een superprovincie... met Utrecht en Flevoland. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten... in een ingezonden stuk in het NRC Handelsblad. Onze conclusie is dat we met dit wetsvoorstel... en met de onderbouwing, of liever gezegd het geheel ontbreken daarvan... niet moeten instemmen, schrijven een lid van Gedeputeerde Staten... en de commissaris van de Koning. Johan Remkes. Minister Plasterk wil de drie provincies samenvoegen. Juist Noord-Holland stond aanvankelijk het meest welwillend tegenover zo'n fusie. Nu staat in de brief van onder andere Remkes dat hen geheel ontgaat... waarom alleen voor deze drie provincies samenvoeging noodzakelijk zou zijn. Ze zijn het niet eens met het idee dat er geld mee bespaard kan worden. De huidige provincies kunnen die besparingen net zo goed zelf bereiken. Er staat in de NRC Handelsblad dat er vanaf vandaag trouwens anders uitziet. De vormgeving wordt volgens de hoofdredacteur nu aangepast... aan het formaat dat de krant twee jaar geleden kreeg het tabloid-formaat. De carternen zijn veranderd, de letters en ook de plekken waar nieuws staat veranderen. Hard duwen en trekken, met geweld een bus of trein binnendringen. Het egoïstische gedrag van reizigers in het openbaar vervoer... gaat de directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam veel te ver. In een interview met het Parool zegt hij... Sterker nog, ik vind dat beschamend. Hoe kan het dat we zo geworden zijn? Het belangrijkste wat ons kenmerkt als Amsterdammers... is volgens mij ons relativeringsvermogen, onze laconieke kalmte... onze menselijkheid en de altijd vriendelijke knipoog. Wat maakt ons werk zo vreselijk belangrijk dat wij dat inzetten? inruilen voor een ongekende verbeterheid, egoïsme en onvriendelijke elbogen. En de Belgische omroep VRT bericht over een opmerkelijke diefstal. De Denderstreek is in de ban van een bizarre diefstallenplaag. Bij maar liefst negen provinciale voetbalploegen in Zuidoost-Vlaanderen... zijn de penalty en de middenstippen gestolen. Ik verzin het niet. Het klinkt bizar, inderdaad, maar leuk is het niet. U vindt dit misschien grappig, de voetbalploegen zelf zeker niet. Nee, dat is niet grappig, nee. Want zaterdag start de voetbalcompetitie en moeten de velden speelklaar zijn. Dat is niet grappig, maar ik kan een kleine glimlach toch niet onderdrukken. <lacht> maar waar zijn die penalty-stippen uh, gebleven? We gaan onze korpsband even bellen. Waar zijn ze gebleven? We gaan op zoek naar de penalty-stippen in de Denderstrik. Dank je Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Moeten we ingrijpen in Syrië of niet? Het zijn duivelse dilemma's voor politici. President Obama will be making an informed decision about how to respond to this indiscriminate use of chemical weapons. Voormalig minister van Defensie Wim van Eekelen kan erover meepraten.